Café Chantal. Een hartelijk welkom allemaal, alle Café Chantal vrienden uit het binnen- en buitenland. Vanmiddag gaan we de komende twee uur luisteren naar een live registratie van 21 oktober 2012. Er is weer een nieuw seizoen begonnen van Café Chantal En dat seizoen is 2012-2013 en Radio 501 is er weer bij. Café Chantal is dit nieuwe seizoen ook weer iedere derde zondag van de maand live in Café J.P. Koen aan de Veemarkt in Hoorn. Ik doe de radiopresentatie vanuit Studio 11 hier bij Radio 501. En de podiumpresentatie wordt weer verzorgd door VICO de Leeuw. We schakelen zo over naar het podium van Café Chantan en J.P. Koen. Maar ik heb nog even tijd voor wat informatie over Café Chantan. Het team van Café Chantan brengt Nederlandstalige muziek uit de wereld van cabaret en de kleinkunst. Met teksten die een klein filijnrandje uh, randje kunnen vertonen en soms een groot filijnrandje. randje. Deze middag is zoals altijd onder de muzikale leiding van Feiko de Leeuw. Wie staan er straks in het eerste uur op het podium. Nou, hier komt een overzicht in de volgorde van Opkomst. Erika Nunnings met heel zwaar leven. Maureen Bakker met klotenland. Mark Seim zingt Man. Maria Koenis zingt Wegwaaien. Maartje Brand gaat het hebben over de feestvreugde in het lied Feestje. Helene Butijn heeft het uitgebreid over het mislukte huwelijk in de huwelijkszwendelaar. Feiko de Leeuw mag niets van zijn vriendin en daar zingt hij ook over. Irina Hoffer zingt de wedstrijd. Timber Povee komt met een eigen lied over Zwarte Koffie... En dan sluiten we het eerste uur af met Helen van Wessel en zij zingt Kom dan bij mij. En dan is het pauze en dan zorg ik voor muziek vanuit Studio 11. En natuurlijk hou ik voor jullie in de gaten wanneer de pauze voorbij is. En dan kan ik weer op tijd overschakelen naar het podium van Café Chantal. En dat gaan we nu ook doen, want iedereen zit er klaar voor. En uh, we schakelen over naar Feiko de Leeuw in Café J.P. Koen. En veel plezier met Café Chantal en ik zie jullie straks weer terug in de pauze. Dames en heren, welkom bij de tweede cafécentaal van het seizoen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Het is uh, herfst, de bladeren vallen van de bomen, het regent, het is koud, je bent emotioneel instabiel. En uh, nou ja, dat zal ook wel uh, te horen zijn in de liedjes, want je weet het, het is zwarte zondag. Zwarte zondag is uh, dat het, u weet, het wordt nu echt herfst. Niks, geen Indian summer meer. Niks meer, nog eens eventjes lekker naakt op het terrasje. Nee, het is nu echt herfst. Dat uh, houdt in, hij is wat aan het uh, feedbacken, ik weet niet. Herfst, dat houdt in, uh, je verbreekt je relatie na 37 jaar. Herfst houdt in, je probeert zelfmoord te plegen, maar dat lukt niet. Um, herfst houdt in, nou ja, dat je gewoon met elkaar, zoals wij nu vanmiddag, eventjes kunt genieten van het uh, het moeilijke leven. En iemand die eigenlijk uh, het moeilijkste leven heeft van ons team... Het is wel zo, het is dus een beetje een luisterliedjesmiddag... want het is herfst het is, gaat over gevoel. Dus dit keer geen uh, lach. Eigenlijk, uh, nou ja, ik wil ook niet zeggen, alleen een traan. Uh, soms uh, zullen de ogen droog zijn. Ik wil even vragen uh, van ons team. Is Erika uiteindelijk toch nog komen opdagen? Is Erika toch nog komen? Hartstikke goed van jou, Erika. Erika heeft het eigenlijk het meest moeilijk van ons team. Ik ben heel blij dat je toch nog bent gekomen. Moesten haar wel overhalen. Een paar watkaartjes en dat soort dingen. Ja. Ik heb een heel zwaar leven. Maar echt heel zwaar leven is voor mij gewoon heel moeilijk ik heb een heel zwaar leven echt echt waar het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar bij mij gaat nooit eens iets vanzelf. daarom ben ik vaak zo moe de dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe en doe ik wel een keertje iets Dan gaat het meestal verkeerd Dan wordt het niet gewaardeerd oh. wil, je, wil je het doorzetten Erika of, of denk je dat het toch niet uh, gaat lukken Wil je uh, even iemand met, met een paar Mooie mannen huggen Ja ik heb het net al geprobeerd En het helpt toch ook niet Ach en Die is wel heel mooi paar, zei je toch? Hij zei Hij ja. het. Hij zei het. het. wel. weer? Dank is wel, Giorgi. Wat je te doen? Gaat die nu? Ik ja, het gaat helemaal fantastisch. Het gaat toch niet te goed, want dan kan je dat liedje weer niet zingen. We gaan het proberen. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar.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 En doe ik wel een keertje iets, dan wordt het niet gewaardeerd. En daarom gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd. Het gaat toch heel erg moeilijk. Ja. Uh, wil je misschien gehukt worden door een paar dames? Ik ga eens even kijken of er een paar mooie dames in de zaal zijn. Nou, het gaat me meer erom dat ik. Wel hoor. Ja, dat is heel Alles voor de leuk dat u Het voordeel is dat u nou bij mee kan zingen. Hartelijk bedankt. Nou, jullie hebben mij allemaal ge ontzettend geholpen. En dat kan ik vaak niet. Dus we gaan gewoon verder, Feiko. Ja, gewoon met het begin weer. Kunnen... Weer? Ja, vind ik wel. Ja? Ja, ja? Ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar. Het leven is voor mij gewoon heel moeilijk.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 Automatisch ook verkeerd. Ik kan vaak ergens niet mee helpen. Want dan heb ik weer ergens pijn. Dat vind ik zelf heel vervelend. Dat ik er dan niet bij kan zijn. Je staat natuurlijk ook veel liever voor de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar begrijpen. Mijn bestaan is heel erg zwaar. Ik heb een heel zwaar leven, heel zwaar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik heb een heel zwaar leven. Echt, echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik zeg ook best wel vaak een afspraak. Op het laatste moment af, de mensen hebben dan al gekookt, maar ja, ik ben gewoon bekaf. Ze moeten maar begrijpen, dat ik een heel zwaar leven heb. Het is bij hen gewoon vaak vloed, en bij mij gewoon vaak app. En dan sta ik bij de kassa, en dan moet alles vlug, vlug, vlug en dan ben ik weer wat vergeten oh en dan moet ik helemaal terug de mensen moeten wachten en dat vinden ze niet fijn nou ja dan zien ze ook een keer hoe het is om mij te zijn ik heb een heel zwaar leven echt heel zwaar moeilijk moeilijk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 Geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. Ik begrijp ook niet waarom God de boel zo ongelijk verdeelt. En dan lig ik op mijn sterfbed. En dan lig ik in mijn graf. Het leven, pff, het is zwaar geweest. Maar gelukkig, het is af. De mensen zullen in hun praatjes ook wel zeggen, het is waar, oh, wat was het leven van die vrouw, verschrikkelijk zwaar. Het is nu alweer een stukje beter Erika, ik zie het al aan je. Um, nou, dit is echt uh, het liedje wat nu volgt. is eigenlijk heel persoonlijk. En ik denk ook wel dat je er een mening over moet vormen. Gewoon voor jezelf. Je hoeft dat niet te delen met je buurvrouw of je buurman. Want waar gaat het over nou? Het gaat ook een beetje over hoe sociaal ben je nu. Um, je kan wel een beetje klagen. Maar uh, wil je er zelf ook echt iets aan doen? He? Dat is een beetje de vraag. Um, Onze meest sociale teamlid uh, uit Leiden... Eh, dat is Marine Bakker. Applaus voor Marine Bakker. Een doordeweekse ochtend, tv bij mijn ontbijt, met bloederige beelden. Een harde vredestrijd, met vluchtelingenkampen en inhumane rampen. Afgehakte kop als spektakelstuk. Een gyro nummer en eet smakelijk. En ik zou iets willen doen, ik zou iets willen geven. Want het is toch zo geen leven is een rampgebied. Maar dat doe ik vandaag even niet. Moet mijn bank nog afbetalen. Ik heb geen geld voor idealen. Ja, als ik rijk was, ja dan gaf ik wel riant. Wat een kloteland. Ik pak mijn jas, ik ga de straat op en het waait weer heel gemeen. Aan de overkant een junkie, hij kijkt schichtig om zich heen. Naast een grote dure wagen, hij begint me iets te dagen: een elleboogbeweging en glasscherven op straat. Terwijl hij razendsnel die auto binnengaat. En ik zou iets willen doen, ik zou hem willen stoppen. En uit die auto schoppen met zijn kop vol spiet. Maar dat doe ik toch maar niet. Voor het weet heb je ook aids. bovendien gebeurt het steeds. Zoiets werkt alleen gedonder in de hand. Wat een klotenland. Ik loop door naar het station toe. Oh mijn god, wat is de druk? Iedereen loopt er te dringen, want de roltrap is weer stuk. Het is echt niet te geloven. We gaan voetstapjes naar boven. Want zo'n meisje trekt tobbend van treden tot tree. Zo'n kinderwagen omhoog met zich mee. En ik zou iets willen doen. Bijvoorbeeld door die wagen de trap omhoog te dragen. Voor die tobbende griet. Ach, dat is mijn taak toch niet? Voor het weet mis ik de trein. En dan indirect ook, die aansluitende lijn. Waarom biedt haar nou niemand de helpende hand? Wat een klote land. Pas laat in de avond, dan kom ik weer thuis. En boven mijn hoofd houdt mijn buurman weer huis. Hij is weer fors dronken. Wat hoor ik daar bonken? Dat lijkt wel een lichaam dat botst op een muur. Zijn kinderen gillen. Zijn vrouw overstuur. En ik zou iets willen doen. Die crisis gaan bezweren. En die kinderen kalmeren. In hun angst en verdriet. Dat zijn mijn kinderen niet. Ach, ze redden het wel. Ze zijn het gewend. Misschien is het spel. Je riskeert daarmee jarenlang. Trammeland. Wat een klotenland. Ik kan het niet meer horen. En ik vlucht weer naar de straat. Ik loop eventjes het park in. Ook al is het al wat laat. Opeens, die twee mannen met, met dreigende plannen. Hun voetstappen kraken op het gruis van een schelp. Het mes is het lantaarnlicht. Doe dan iets. Help! Een noodkreet weerkaatst op de rand van de stad. Een man met bouvier kiest het hazenbad. Een voorbijganger kijkt naar de andere kant. Wat, Wat een klote land. Dankjewel Marijn. Een liedje van Tim van der Sluis was dat. Ik uh, zet de microfoon even op hoogte voor uh, ja, de Hercules van ons team. Uh, een geweldige man, vol zelfvertrouwen, knap, intelligent, hij kan heel goed schrijven. Goed gekleed, uh, precies de goede leeftijd. Eigenlijk is hij in alles gewoon perfect. Mark Zijn. Ja. Yeah. Dat doet je wel goed, hè? Zo'n aankondiging, Mark. Jongen, jongen, jongen. En ik was al zo zenuwachtig. Oké. Okay. We zijn nu bijna vijf jaar bij elkaar. Maar niettemin bevinden we ons nu toch een beetje in een soort van crisis. Omdat ik bang ben dat het allemaal voor mijn vriendin... Hoe ook ik het ook heb met haar, alleen maar tijdverlies is. Misschien ben ik wel helemaal de man niet van haar dromen. Misschien dat wij wel helemaal niet horen bij elkaar. Misschien dat zij de ware nog niet tegen is gekomen. En ben ik niet de ware, maar verbeeld ze zich dat maar. Maar mijn vriendin zegt, ben je mal, hoe kom je daar nou bij? Ik hou natuurlijk ook ontzettend veel van jou Bij bijvlagen. Ze zegt dat ze wel degelijk gelukkig is met mij. En dat ze het er nooit met iemand anders op zou wagen. Ik ben gevoelig en oprecht. Attent voor haar en teder. Vooral ontzettend lief. Een beetje al te lief misschien. Ik zou wat stoerder mogen zijn. Sterker en wat breder. Ze zou me graag wat wilder en hartstochtelijker zien. Iets minder braaf en schuchter en voorzichtig en attent. Maar energieker, extraverter, flinker en sportiever. Brutaler, ondernemender, zoals een echte vent. Hoe minder tolerant, beheerst en kalm en lief, hoe liever. Ze wou. Dat ik van feestjes, uh, disco, uh, wat we zeggen? dat soort dingen waar vrouwen, vrouwen van houden, dingen van waar vrouwen dansen, van dat je kan. Oh dansen. ja. Ze wou dat ik van dansen hield, en volksmuziek en reizen, van feesten en van marathons, van kruidenthee en zon. Ze zo wou dat ik van mode hield en buitenlandse spijzen. En dat ik die, of boerenkool desnoods, bereiden kon. Ze vindt me best een fijne, sympathieke, lieve schat. Al kan ik nog geen goulash maken of een schuurtje bouwen. Wanneer ik maar wat meer gevoel van eigenwaarde had. Ze mist bij mij gewoon een beetje trots en zelfvertrouwen. Hoe zal dat komen? Misschien wordt ooit mijn liefde overtroffen door de haren. En moet ik op de kortere of langere termijn. Mijn meisje afstaan aan die nu nog onbekende waren. Maar volgens mij zoekt zij precies de man die ik wil zijn. Ja, uh, yeah. nou, hij is toch de perfecte kerel toch, dames, zeg het nou zelf. Er is voor vanavond uh, windkracht uh, 600 voorspeld, dus dat, uh, we zitten nu nog lekker droog en uh, warm, maar dat wordt straks wel anders. Het is uh, zo in het leven, je weet nooit wanneer de storm uh, opsteekt. En nou ja, als er iemand met levenservaring in ons team zit... die daar wel iets van af weet, is dat Maria Koenis. Een hartelijk applaus voor Maria Koenis. We hebben haar al een tijdje niet gehoord. Op het land, nog geen briesje, geen zucht, behalve de zon, hing er niets in de lucht. Het gras was net wakker, bedekt nog met dauw, en niemand die wist dat het wegwaaien zou. We de geit, we aijden de poezen, net als altijd. De hond aan de ketting, de geit aan een touw. En niemand die wist dat het wegwaaien zou. Niemand die wist dat het wegwaaien zou. Dat het wegwaaien zou. Fruit voor het kind. Sneedje brood voor de man, melk voor de koffie, geklopt in een kan. Een vaas vol met bloemen, geplukt door de vrouw. En niemand die wist dat het wegwaaien zou. Niemand die wist dat het wegwaaien zou. Het stoepje geveegd, al het stof van de deel. De floten een liedje, want alles was heel. Nergens een scheurtje, geen kiertje, geen kou. En niemand die wist dat het wegwaaien zou. Niemand die hoorde dat verre gezucht. Het blazen, het trage verplaatsen van lucht. Het rollen, het bollen, steeds harder, steeds meer. Daar achter de heuvels, daar ging het keer. Daar ruisten de bomen. Daar reelde het gras, daar piepten de hekken, daar trilde het glas. Maar wij waren hier en we floten een lied. En dat het ging waaien, dat wisten we niet. De geit aan het touw, de hond aan de ketting en ik vast aan jou. Het leek wel voor eeuwig, de hemel zo blauw. tijd voor een feestje. Uh, in ons team zit ook uh, Maartje Brand. Nou, ik denk dat heb je een feestje, dan is Maartje Brand erbij. Het is echt een feestbeest. Hoe ze dat allemaal voor elkaar krijgt, ook bijvoorbeeld energetisch en zo. Uh, qua sociaal, ja. Uh, volgens mij ben jij ook een beetje de queen of Facebook uh, and, and Twitter, en Twitter. Ja, ik ben er echt jaloers want Ik ben zelf niet zo sociaal. Ik uh, vind een feestje wel leuk af en toe. Maar uh, ja, leuk. Zo'n feestje. Ja, dat denk je. Als je ergens binnenkomt en je jas wordt op het bed gelegd. Ben je op een feestje? Als er de koelkast die staat hier en de glazen die staan daar, gezegd, dan ben je op een feestje. Als er een cadeau wordt gegeven en het is een dekbed overtrek, ben je op een feestje. Als je weer eens iemand hoort zeggen, nou is mijn glas weer lek, dan ben je op een feestje. Als de bitterballen ruiken naar 47-11, ben je op een feestje. Als je al drie keer hebt gelachen om één grapje van jezelf, ben je op een feestje. Als je naast iemand zit met confetti in zijn haar, dan ben je op een feestje. Als er precies dezelfde mensen zijn, als afgelopen jaar Ben je op het goede feestje Als je iemand hoort zeggen, ik ga een olifant een handje geven Ik ga een olifant een handje geven Dan ben je op een feestje Als je alweer bij jezelf denkt, was ik nou maar thuis gebleven ...dan ben je op een feestje. Als je verdacht vaak gefeliciteerd flapstart hoort, dan ben je op een feestje. Als je ochtends opstaat met een houten Albert Heijn wijnkop en je moet pissen en je gaat naar het toilet... ...maar dan sta je met je enkels in de kots, dus dan ga je maar naar het aardig... ...waar het aardig staat vol met borden en kopjes en glazen. Dan was het, je eigen feestje. Zo, we hebben het eigenlijk al een beetje over uh, uh, het, het huwelijk gehad, liefde. Voor zover uh, daar niet straks nog veel meer over te vertellen valt. maar. Um, wat ik zo fijn vind, is dat uh, wij ook een, iemand in het team hebben... die ons helpt als wij een probleempjes hebben op een relationeel gebied. U kunt haar ook na afloop uh, gewoon even vragen. Ze heeft een praktijk in uh, Den Oever of zo, daar ergens in het noorden... waar de mensen nog fris zijn in het hoofd. Um, en ook een ander voordeel is... want dat zie ik toch ook wel in het uh, team heel erg... dan komen ze met een vraagje van... ja, ik vind hem eigenlijk wel heel lief... maar ik zou hem ook wel graag in de kliko willen stoppen. Ik weet niet of je gisteren Lenette van Dongen gezien hebt... Um, en dan geeft ze daar zo wel overwogen en vanuit haar immense levenservaring antwoord op. Dat is altijd heel ontroerend om te zien. Nou uh, is het ook wel begrijpelijk, want ik geloof dat ze al tien keer getrouwd is geweest. En uh, ook trouwens niet zonder succes, ze woont in een gigantisch mooie boerderij. En, uh, maar in ieder geval, ik laat haar graag uh, zelf even aan het woord. Uh, Helene uh, Butijn, onze huwelijkspecialist. Zeg maar, uh, Helene, ik begrijp je, laatste huwelijk is uh, eigenlijk nu ook uh, min of meer ontbonden. Want uh, je moest toch laatst naar het uh, gerechtsgebouw? Of hoe zat dat ook weer? Nou, het was geen huwelijk. Ik dacht, ik probeer me niet meer te trouwen. Oh, oké. Okay. Maar... Hij was uh, ja, een poosje op proef. Wat zeg je? Hij was een poosje op proef. Hé, hij was een poosje op je hoef? Op proef. Oh, op proef. Ah, oké. Okay. Moet je maar uitkijken natuurlijk ook. Maar ik heb hem wel voor het gerecht gesleept, hoor. Oh, goed zo, maar dat kun je ook heel goed, hè? Dus als Ik er mensen helpen. zijn die nog iemand anders voor het gerecht willen slepen, luister goed naar het volgende lied van de Helene Butein de verdachte? Wat had ik anders moeten zeggen dan jawel, want daar zat jij verdomde schoft, je hebt waarachtig nog geboft dat uitgerekend daar ons weerzien is gebeurd, want echt ik zweer je dat je anders had verscheurd. De rechter zei, ja wat zei de rechter ook weer? Moet ik even nadenken. Het is nog niet zo lang geleden de rechter, de rechter zei, u hebt verdachten, leren kennen. Nee, dat zei hij niet. De rechter. Een de lijn, rechter ja. zei, bent u familie van verdachten? Nou, dat ontbrak er nou precies. Nou, nog maar aan. Een half jaar ik je in mijn flat. Ja, je huizen in mijn bed. Ik heb je te vreten en schoon ondergoed gegeven. Alleen familie? Nee, dat is me bespaard gebleven. De rechter zei... Waarheid. En alleen de waarheid. En ik had gezworen dat ik die vertellen zou. En god, dat was ik ook van plan. Ik dacht, nou moet die er maar aan. De bichamist, nu breekt op mensen is lelijk op. leer van middelbare kippen zonder kop. De rechter zei, hij heeft u spaargeld afgetrocheld. ruim 30 mil. Ik dacht, verrek, dat is ook niet mis. En heet van wraak genoot ik dat je in het gedachtenbankje zat. Je hand schreekt langs je voorhoofd zonder te bedoelen. Maar het was ineens of ik hem op een huid kon voelen. En in en op de getuigenbank zaten vier vrouwen. Ze keken... En ik keek terug, vroeg me af of die nou op me leken. En stuk voor stuk schatten we, hoeveel volzalige nachten de andere vier in jouw armen schandalig doorbrachten. De rechter zei, hij maakt u veel geld afhandig. Ik dacht, 180 nachten, dat is ook niet niks. Een half jaar heb ik in mijn hart en hoofd... ...aan laat geluk geloofd. Dan moet ik verder maar opteren in mijn leven. Als ik ze nog had, zou ik er weer 40 mil voor geven. Waarom niet... En ik zei hardop, die man heeft mij nooit iets misdreven, wij zijn kiet. Uh, voor als je ook een keertje mee wilt doen met uh, Café Chantal. Dat kan hè, dat weet je toch. Dan uh, zit het zo met die microfoon standaard. Uh, het is heel wonderlijk, omdat... Uh, ik leg het nog even een keer uit. Vooral oh, dames, dit is de microfoon standaard. Uh, ja, ik, ik zeg, mannen hebben wat meer ervaring met lange dingen, zeg maar. Uh, maar voor dames is het zo. Als je nou bijvoorbeeld klein bent, dus zeg maar je mond zit hier. Zo. Je wilt toch meedoen, een café zit je wilt zingen. Dan is het lastig. En het valt mij wel op, zonder iemand uh, ja, belachelijk te maken of zo. valt me wel eens op dat dames dan meteen eigenlijk aan de knop gaan, uh, gaan zitten sleuren. Maar dat, dat, dat is niet goed. De, de standaard die werkt met een dit systeem. Uh, dan moet je eerst een beetje draaien. En uh, dan... En dan, uh, nee, het is gewoon uit mijn ervaring door u voordoen, meneer dames, uh, dan is het ook zo. Hoe gaat een, een schroef of een moer, hoe gaat een moer eigenlijk los? En hoe gaat die vast? Linksom is los, inderdaad. Dus het is een, een soort ezelsbruggetje. Linksom is los. Doe maar. Linksom is los. Goed zo. Nou ja, dan is uh, de andere kant is nou rechts. Dus dat is les 1: microfoon, uh, standaard techniek, dames en heren. Ik zou zo graag eens naar het folkloristisch danstheater gaan. Maar dat mag niet van mijn vriendin. Ik had zo graag mijn moeders foto op de schoorsteenmantel staan. Maar dat mag niet. Van mijn vriendin Ik zou zo graag er eens een bonsai boompje snoeien Of eens lekker met een kruiswoordpuzzel knoeien Maar zelfs lingo zit er voor mij niet in Want dat mag niet Van mijn vriendin Ik zou zo graag eens een keertje niet Naar yoga willen gaan maar dat moet van mijn vriendin. Ik zou zo graag een keertje niet in de spotlight willen staan. Maar dat moet van mijn vriendin. Ik zou zo graag eens niet elke zondag willen versteren. Door alle haartjes van mijn benen af te skeren. Maar protesteren heeft geen enkele zin. Want dat mag niet van mijn vriendin. We eten nu al wekenlang Japans. Want dat past zo goed bij onze nieuwe tafel. En elk weekend zit ik bleek. In de een of andere hardcore discotheek. Ja, ik heb zelfs een piercing in mijn Navel. Ik had zo graag mijn koffie met een wolkje melk erin, maar dat mag niet van mijn vriendin. Ja, eigenlijk had ik heel graag een andere vriendin. Nee. <lacht> liedje. Eh, wordt gezongen door Irina. Eh, Irina is ook bekend onder een heleboel andere namen. Ze heet bijvoorbeeld ook Punta Saya. Eh, dan doet ze Jambé. Eh, ze heet ook eh, Alice Bell. Dan is ze schrijfster van stukjes in de NHD, geloof ik. Eh, en ook kinderliedjes. En ze heet ook, eh, ik even denken hoor. Eh, Irina, dat is haar eigen naam. Ben jij hier als Irina? Als moeder van een, een heerlijk stel kindertjes? Soms weet ik zelf ook niet meer wie ik ben, hoor. Want als ik dan liedjes doe, dan is het Alice. En dan, als ik dan schrijf, ben ik ook Alice. En als ik dan... Wanneer ben je nou eigenlijk jezelf? Nu. Als ik bij Feiko ben, mag ik mezelf zijn. Precies. En ben ik dat ook. Ja. Dat is altijd leuk. Ja. Nou, jij, jij kwam met dit liedje en ik, uh, ik moest even wennen. Want er was niet... niet oh. Ja, ik dacht, is het wel een Café Chantal? Maar toen dacht ik, ja, dat is het wel. Want uh, het gaat eigenlijk over... Uh, uh, nou ja, luister maar.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 Papa kijkt dan naar mij, papa kijkt dan, papa kijkt dan, papa kijkt dan naar mij. En toen hij eindelijk keek, was alles al voorbij.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 het is een wedstrijd, mm -hmm. het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die niemand winnen kan. Dankjewel, je Dankjewel Irina, uh, Putasaya, Alice Bell uh, en zo, Hartstikke mooi zeg. Um, we hebben ook weer uh, Timber op bezoek. Timber, jullie kennen hem allemaal als de meest spelende gitarist van Horen. Een fijne collega voor mij ook altijd. En hij schrijft zijn eigen liedjes. Timber, ga je gang. Kan iedereen mij goed zien vooraan hier? Er zijn van die mensen, die willen met kaneel. Je ziet ze bij de Starbucks, Het zijn er best al veel. Als je van exotisch houdt, drink dan mango sap. Maar houd je koffie clean, wees een man, houd je rug recht. En drink hem niet te slap. Als je een kater hebt en je maakt een slechte start. Drink dan, drink je koffie zwart. Ik hou niet van een zoetje, een wolkje of een toef.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 En ze zetten je apart. Ook dan drink je koffie zwart. Yes. Vaak is het per ongeluk. Men zegt expresso. Taal is ook niet makkelijk. Je krijgt het niet cadeau. Oud gedaan is jong geleerd. Maar als je uitschiet met de melk, dan noem je dat verkeerd. Misschien denk je nu, hou op met dat gezeur. Ik hou van melk en suiker. Wat maakt het uit wat ik in mijn bakje pleur? Maar van melk krijg je sterke botten en van suiker energie. Maar dat ging niet helemaal goed. Van melk krijg je sterke botten. En van suiker energie. Daarom neem ik altijd een klontje of drie. Ook als je maag omdraait en je hebt geen ritme in je hart. Ook dan drink je koffie niet dat ik vega ben en ik kijk geen koffiedik suikerziekte heb of last heb van een tik nooit op CS kom en dan de Starbucks oversla of niet in grote steden kom en niet naar de koffieshop toe ga als het bijna Sinterklaas is en je wacht met zwart, smart, drink dan, drink je koffie zwart. Als je uit de bocht vliegt en je gaat net iets te hard, oh dan, drink je koffie zwart. Als je dit liedje hoort en je bent nu wat verward.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 En je ontvangt ook geen wild card. Ook dan. drink je koffie. Zo. Yes. Denk eraan, de volgende keer als je koffie drinkt. Ja mensen, we gaan uh, de, de pauze in met een, uh, met een heerlijk nummer. U kent het allemaal. En uh, lekker warm en veilig de pauze in. Zing maar lekker mee met Helen van Wessel. Eén van de mooiste troostliedjes uh, in het Nederlands taalgebied. Geschreven door mevrouw BK. Zo kan het. Beetje laag. Wacht even hoor. Als het zwaar wordt om je hart, als de tranen bijna stromen, als de wanhoop aan je trekt met een brok in je keel en een knoop in je maat. Als het zwaar wordt om je hart, en je weet niet wat het is. Dan moet je komen. Als de herfst je overvalt. Als de zomer is verdwenen. Als de angst je overmand met een brok in je keel. Knoop in je maat. Als de herfst je overvalt en je weet niet wat je moet. Dan moet je komen. Ik geef je een glas wijn en een zakdoek om te snuiten. Ik draai een mooie plaat en de kachel gaat op tien leg je op de bank, onder een warme dekende gordijnen zal ik sluiten en binnen maak ik licht. En we gaan nog niet naar buiten, en we drinken en we wachten. En we wachten en we drinken en we drinken en we wachten. Tot het voorbij is Als het koud is in je ziel Als je moeder is begraven Als je bang bent voor de nacht Met een brok in je keel En een knoop in je maag Als het koud is in je ziel En je weet niet wat te doen Kom dan bij mij. Ik geef je een glas wijn en een zakdoek om te snuiten. Draai een mooie plaat en de kachel gaat op tien. Ik leg je op de bank, onder een warme deken. De gordijnen zal ik sluiten en binnen maak ik licht. En we gaan nog niet naar buiten. En we drinken en we wachten. We wachten en we drinken en we drinken en we wachten Tot het voorbij Als het koud is in je ziel En je weet niet wat te doen kom dan bij mij Mensen, dankjewel Helen. Dank je wel allemaal. Het is een, een pauze van ongeveer 20 minuten. Dankjewel. We zijn weer terug in studio 11. Het is pauze en ik zal ervoor zorgen dat we weer op tijd terugschakelen naar het podium. Als daar aanleiding toe is, schakelen we meteen over. Ik heb nu tijd voor muziek en dat is de plaat voor je hoofd. En die is vandaag van Sophie en heet Out of Here. En daarna de boodschappen en dan kom ik aan de andere kant van de klok weer bij je terug. Dit is deze week de radio 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek. Echte muziek.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 Ik kom maar niet slapen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 Twee uur van Café Chantan. En voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld, je luistert naar Radio 501 naar Café Chantan. Dit is een live registratie van Café Chantan van 21 oktober 2012. Ik heet Rogier van en ik zit in Studio 11 en de presentatie op het podium wordt verzorgd door Feiko De Leeuw. Maar die hoor je straks, want het is nu pauze bij Café Chantan. Ik weet wel wie er straks nog op het podium komen, en ik zal even vertellen wie dat zijn. Als eerste komt op het podium Timber Povee en er zingt het zelfgeschreven lied Albino Mexicaan. Helene Butijn zingt Per Ongeluk. Maatje Brand zingt het lied Zeur. Mark vertort vertolkt cadeau. Erika Nannings heeft Overal Haar. Helen van Wessel zingt mezelf. Marijn Bakker zingt het liedje Sjaantje en Maria Koenis zingt het mooie lied Vier Seizoenen en Feiko De Leeuw sluit af met het impro-lied Dit uur opende ik met Leven Zonder Angst van Brigitte Kaandorp en nu voor jullie Hup op met Lelijk van Dichtbij Het was weekend en ik keek eens in een ochtendblad Oula la ik ben niet moeders mooiste, maar je wilt toch wat. Oelalala. De contactadvertenties, dus maar doorgestoeid. Oelalala. En mijn brieven onder nummer hielden jou geboeid. Oelalala. En eindelijk was het dan zover, ik zou je zien. Oelalala. Het begin van april, gelukkig misschien. Oelalala.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 Oelalala. We hebben nu samen kinderen grootgebracht. Maar allemaal zo lelijk als de nacht. Oelalala. Maar we zijn dolgelukkig, houden van elkaar. Oelalala. Ik probeer steeds te denken: het is niet waar. Wat ben je lelijk van dichtbij?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 Als er geen oogkleppen bestonden, had ik ze zelf uitgevonden. Wat ben je lelijk van dichtbij. Wat ben je, je, le lelijk, van ben je lelijk van dichtbij. Nee, u hebt een lekker smoeltje. Ben jij toch echt wel iets voor mij? Je hebt al een keus, is het wel. van kan met ogen... Oh nee, dan moet je een brilletje kopen. Bij Trouwens, dat is mijn liedje. Wat ben je lelijk van dichtbij. We gaan even schakelen naar het podium van Café Chanton Even luisteren over al wat er gebeurt. Nou, zo te zijn ze nog niet zo ver. En dan gaan we nog maar even een plaatje draaien. Urbanus, madame met een bontjas. Aan elkaar, daarvan maak ik een luchtmatras of een vliegende sigaar. Van hun tenen maak ik champagneflessen, stopsels. En een sterk insecticide van het vel onder hun oksels. Van hun tepels maak ik pleistertjes om fietsbanden te plakken. En de wallen onder hun ogen worden blauwe vuilniszakken. En hun venusheuvels raak ik ook wel. Van hun lippen elastiekjes om geleipotten te sluiten. En zo maak ik van alles in echt madame leer. Mijn winkeltje zal draaien, mijn financiën nog veel meer. En als ik eenmaal rijk ben, dan kan ik ze bestrijden. Ik wil ik nu weer even terug naar Café Chantant. Nou, daar gaat hij. Nee hoor, ze zijn nog niet uitgepauzeerd. Dan gaan we toch gewoon weer een lekker plaatje draaien. Wim Zonneveld, T-Room Tango. Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. T-Room Tango. Toen ik jou de roze T-Room langzaam binnenschreden zag.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 Dat was Cornelis Vreeswijk met de haan en de hen. En dit is Chef Loeckel met Vette Jus. En ik denk dat we zo gaan overschakelen naar het Café Chantal. ZUURKEL Met Vette Jus Zoek vooraf, ja dat is mee nu. Spersiebonen uit het vet, Pap van brood, zo is maar net Aan mijn kip, zo van het spit Flink veel aardappelen, waar een kors aan zit Lekker brakje, met een kaltje hartig spek, dat is wat ik leuk van verseerd met een spratje, zure bomen uit een badje. Als het doop in hete brei, gegarneerd met dampende brei. Beste zamp en als toetje gaan naar de bank. Slaap thee en vruchten, ijsjers, lende lappen met vele tijsjers. Gebraden haan in druipend fruit, koffie toe en dan naar bij. Radioprogramma's in Radio 501. Mail naar studio at Radio 501.nl. Ik krijg van Fred zeer de filmcassantje dat ze er klaar voor zijn. En dan gaan we overschakelen voor het tweede deel van Café Chantan. We gaan nu naar het live podium. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 501. Het Café Chantan, Café Chantan. In het café Chantal, café Chantal, daar hebt u voor een prik de hele middag schik. Daar hebt u voor een prik de hele middag. Dit is Radio 500. Oké, lieve mensen, rond uw gesprekken maar even af, want we hebben nog een setje van Café Chantal. Ja, dames en heren, ik ga iets heel moeilijks aan u vragen. Hé, hey, leventjes, uw gesprekken afronden. En dan beginnen we over een uh, tien seconden. Want het is wel fijn als Timber uh, dan, uh, dan weer voor net zo'n mooi aandachtig publiek als voor de pauze uh, zijn lied mag doen. En daarna hebben we nog een vrij kort uh, setje met Café Chantal. En daarna kunt u gewoon weer, weer gezellig verder praten en uh, elkaar omhelzen en een lekker biertje drinken. Ja, uh, u hebt het natuurlijk in het NHD uh, gelezen over de filmcarrière van uh, Timber Pauvé. Uh, oh, dan zal ik het eventjes een beetje toelichten. Uh, nou ja, we waren natuurlijk als west enorm trots dat hij uh, werd uitgenodigd om in een film te spelen samen met uh, Robert De Niro. En uh, nou ja, uh, ik, ik was super trots dat ik uh, Timber kende. En, uh, want ik schrijf tegen iedereen, ik ken uh, Timber en die gaat met uh, Robert De Niro in een uh, Mexicaanse uh, film, geloof ik. Een soort uh, western, maar dan in uh, droog Mexico, uh, zoiets, begreep ik. Ja, dus klopt. dat was super spannend. En jij bent toen een keer naar, wat was het? San Francisco? Of? Nee, ik ben even naar Mexico. Om te kijken of het uh, goed lukte met jou, als, voor de casting was het ook of zo? Nee, het was in uh, Rio de Janeiro trouwens. Oh, Rio de Janeiro, oké. Okay. Ja. En uh, wat moest je daar doen? Uh, ja, ik moest op casting bij Robert de Nero. En de moest op filmen. casting bij Robert de Nero? En uh, ja, dat, dat heeft zo'n zin verloop gehad. Ja, ik weet niet helemaal zeker. Ik dacht dat het goed afgelopen was, maar helemaal zeker weet ik het uh, eigenlijk niet. Het kan wel eens tegenvallen, want de filmwereld, dames en heren, is hard. Wie heeft er wel eens auditie gedaan voor een grote Hollywoodfilm? Ja, Helen, ja, oké. Okay, nou ja, dan weet je precies hoe dat gaat. Het uh, kan vriezen, het kan door je, hè? Um, nou, we zijn ontzettend trots op jou. In ieder geval dat je het uh, hoe dan ook uh, geprobeerd hebt. En uh, een poging gedaan hebt om West-Friesland en het talent dat hier aanwezig is, toch op het uh, filmdoek uh, te krijgen, eigenlijk. Hè? Ja, ja. Um, <tie> Timber, there you go. Ik heb hem gisteren laten liggen toen ik op bezoek was bij Robert De Niro. We zaten te kletsen over een film voor mij, geïnspireerd op Calimero. Hij is nu in Rio de Janeiro. Ik heb geen pigment. Mag van de dokter niet naar buiten, op dit hele continent. Zon is mij funest, dan is het gauw verpest. Ben ik een uitgedroogde krent, ik ben eraan gewend. De Albino Mexicaan. Zie hem toch instaan. staan. Het is niet goed met hem gegaan. Hij heeft het hele pakje aan, maar hij mist zijn sombrero. Die Mexicaanse vent is heus wel wat gewend. Maar dit is ongekend, voelt zich wat ontstemd zonder zijn sombrero. Gezeten. Zitten wachten, kon niet naar buiten Droge nachos zitten vreten Lagen nog in de kast Belde Robert De Niro Dat de film is afgelast Dat de schoen gewoon niet past Als de rol hier op je lijf geschreven is. En je het echte leven mist. En het lot voor je beslist. En je huid. Voelt als doorgebleekt karton. En je kunt nooit in de zon. Heb je niets aan je balkon.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 Voelt als doorgebleekt karton. Voelt als doorgebleekt karton. En je kunt nooit in de zon. En je kunt nooit, nee nooit in de zon. Heb je niets aan je balkon. De Alpino Mexicaan. Zie hem toch geen staan.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 Heb hem gisteren laten liggen, toen ik op bezoek was, bij Robert de we Zaten kletsen over een film, voor mij geïnspireerd op Calimero. Hij is nu in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Niet hierin Helaas. Oké, okay, even een hele kleine quiz. Als u dan toch dood moet gaan, hoe wilt u dan eigenlijk het liefste doodgaan? Dus even we beginnen, hier even op het voorste. Rij, mevrouw met dat prachtige blonde haar. Uh, als u toch dood mocht gaan, waar, hoe het liefste? In haar slaap. Wie wil nog meer het liefste doodgaan in haar slaap of zijn slaap? Ja. ja, want dat is toch het mooiste, hè? Uh, op één na het fijnste is, nou ja, dat zal Helene Butijn, onze uh, stervensbegeleidingsdeskundige graag eventjes uh, voordragen. Helene Butijn, waar ben je? Ah. Valt in machine, vrouw komt onder trein, skier in lawine, zo mag mijn einde zijn. Kind is doodgestoken, man verdrinkt in sloot, hij heeft nek gebroken, zo wil ik ook wel dood. Ik wil niet aan duizend slangen, oud en ziek en doof en blind, ik wil niet in een rolstoel hangen, of dat ik brabbel als een kind Nee, ik hoef niet weg te kwijnen In verpleegde huis de zon Nee, laat mij maar mooi verdwijnen negen hoog van een balkon Vliegtuig stort op berg Drijver valt uit kraan Natuurlijk, dat is erg Maar zo mag het mij vergaan Veerboot is gezonken Duizend man verdwijnt Zo wil ik ook wel weggaan Dat lijkt me echt een prachtig eind Ik wil de wereld niet verlaten Na een zware chemokuur Ik wil helder blijven praten Tot mijn laatste, allerlaatste uur Nee, laat iets mij maar passeren Ik hoef geen kanker in mijn hoofd Nee, ik hoef niet weg te teren ik heb mezelf vaak beloofd dat ik dansend zal verdampen op een mooi ontroerend plein. Zonder vreselijke krampen, zonder angst en zonder pijn. Zonder zweet en zonder tranen, zonder twijfel, zonder hoop. Dat lijkt me echt een mooie droom. Maar de dromen die bedriegen. Ach, mijn lief, hoe mag ik stuk? Ik hoop, zoals ik geleefd heb, altijd bezig, lekker druk. Ja, mijn lief, hoe mag ik sterven? Ja, mijn lief, hoe ga ik stuk? Ik hoop, zoals ik geleefd heb, dan ga ik per ongeluk. Dank je. Ja, denk daar maar even over na. Dank je wel, Helene. Nou, ik sprak net Maartje Brandt in de... Um, dat is trouwens een heel mooi, een mooi liedje, hè? Van, van Joep van het Hek was dit. Van, ja, per ongeluk. Dat is ook een beetje zoals in je, in je slaap, gewoon. Um, ik sprak Maartje Brandt en die zei... Jezus, voor de pauze, wat een hoop gezeur van iedereen. Klopt dat, Maartje, dat, dat, dat, dat vond je toch een beetje wat een gezuur wie, wie, wie, wie, allemaal zo en nou, ik, ik zie al aan Maartje dat nou ja, er is iets fysiek denk ik dat hebben vrouwen wel vaker ik vermoed dat het eraan zit te komen want moet je die, die, dat, het hoofd is nou niet dat je zegt wat een stralende ja. maar goed ik, ik snap omdat je dus daar heb je geen zin in dat wordt dus een heel fijn positief lied ik heb ontzettend veel zin in Maartje dankjewel Feiko dat uh, stimuleert echt enorm ik wou dat ik van clowns en acrobaten Heerlijk zo'n aankondiging ja. Ik wou dat ik van clowns en acrobaten en goochelaars als David Copperfield En van jongleurs en Leo Temmers hield Want dan zou ik het circus niet zo haten Ik wou dat ik om braderieën gaf En kerst en carnaval en moederdagen En dat ik straatartiesten kon verdragen Ach, stootte mij toch alles niet zo af Ik wou dat ik van quizzen kon genieten van Nederlandse film en popmuziek van hedendaagse kunst en keramiek en dat ik met mijn buren op kon schieten ik wou dat ik sukel lekker vond dat ik paardrijkunst en voetbal kon waarderen en van de zomer en vakantie en kamperen en trouwerijen in de morgen stond en dat ik hield van zoete witte wijn Samenvattend van die hersenloze dingen. Dat al die hersenloze lammelingen. Dat volgzame kuddevolk dat jullie zijn. Oh, nou gezellig. Altijd in voor een complimentje. Nou, echt een vrolijk nummer nu van Mark Zijm. Hij uh, uh, was ontzettend ontroerd door het lied wat uh, Helen zong, Kom dan bij mij. Ze zijn net sinds een week, hebben ze verkering, dus dat, uh, dat, uh, dat wil dan wel wat. Maar dat zegt niet alles, want uh, ze kennen elkaar al 35 jaar en ja, het is, om de week is het weer anders. En uh, ja, zij hebben wat je noemt een spannende relatie. Wie heeft er nog meer een spannende relatie? Yeah. Ja, ja. ja. Uh, oh ja. Ja. Uh, nou, uh, vroeger zeiden ze een knipperlichtrelatie, maar uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, een, een term. Uh, wie van u is bijvoorbeeld echt net het huis uitgeflikkerd? Geen vingers? Nou, dat komt goed. Want uh, Mark zijn namelijk wel. En we hebben net een nieuwe keuken, dat is het ergste. Ah. Ik ga wat hoger zitten, want als je zo laag zit, dan moet je heel goed gitaar kunnen spelen. En dat kan ik niet. Ja. Dit is zo'n liedje van Hans Dorrestein... waardoor je uiteindelijk denkt... ja, het kan goddank altijd nog erger. De tijd van rozen is voorbij jij koopt geen rozen meer voor mij de tijd van rozen is vergaan en met de liefde is het gedaan het is voorbij voorbij helaas dat wist ik pas toen ik onlangs jarig was Het kwam al een beetje onverwacht Dat je aan mijn verjaardag dacht Geen maneschijn, geen roze grud, Want toen stond je aan mijn deur met een bos distels als cadeau en die ruiken prikte zo de tijd van rozen is voorbij nu je distels geeft aan mij een distel is een mooie plant, maar het bloed staat in mijn hand. Het is voorbij, voorbij helaas, de distels knikken in hun vaas. En ik sta er bloedend bij. De tijd van de rozen is voorbij. Nou, ik, ik heb er nou echt wel genoegen. Nou, echt even een vrolijk nummer. Uh, even kijken, wie is het vrolijkste? Wie is er echt een vijf uh, nummer van ons team? Erika Nannings. Even gezellig nu hoor. oké. Okay. Zo. Ik heb uh, zelf bijvoorbeeld heel veel borsthaar. En uh, dat is omdat ik al wat ouder ben, is het ook heel gek hoe die mode dan gaat. Want uh, er is, ik weet dat toen ik uh, net geboren was, zo in half uh, 65 zo ongeveer... Uh, toen, uh, toen was veel haar was heel erg in, veel haar je kon het, uh, heel veel haar ook hè? Dat, uh. maar ja toen was ik nog een baby dus daar kon ik nog niet zo heel veel mee uh, maar uh, toen wat later toen ik jaar of 16, 17 toen kon het ook nog wel weer. echt lang haar baard, ook, uh, en toen was mijn borsthaar ook perfect, en dan weet ik nog wel dat gingen we, ja, in jaren 80 ging het eigenlijk al een beetje mis dan moest je toch in ieder geval een beetje geknipt zijn kaal, liefst geen, vooral geen baard en ik heb er weer mee gegaan dat dat allemaal weer terugkwam. Dat is retro, toen was hip zijn, allemaal weer hartstikke in. Um, maar uh, nou ja, zo gaat het op en af. En nu is het bijvoorbeeld weer onbegrijpelijk. Maar wij mannen moeten ons scheren. Van top tot teen. Er mag geen haartje meer te zien. En het erge is dat dat, dat het voor vrouwen ook geldt. Vrouwen moeten zo glad als een biljardbal zijn. Overal, ik vind het toch raar. Uh, de schepper heeft ons gemaakt met haar. En dat is helemaal uh, supergoed. En ik ben blij dat jij... Trek je van de mode niks aan, Erika. En dan uh, ben ik echt trots dat ik jou mag begeleiden in dit heerlijke nummer. Liefste. Mijn liefste. Mijn liefste. Ik heb overal haar, ik heb overal haar. Ik zit onder van top tot teen. Ik heb overal haar, ik heb overal haar. haar. Met al dat haar ben je nooit alleen. Ik heb overal haar, ik heb overal haar. haar. En schat, je bent mijn nummer één. Want ondanks die dot op mijn grot, beef je er gewoon doorheen. Ik ben ermee geboren, ik kan er niks aan doen. Overal zit haar, van mijn kruin tot aan mijn schoen. Plukken op mijn onderbuik en bossen op mijn benen. Een oerwoud uit mijn onderbroek en struikjes op mijn tenen. Ik wil me wel ontharen, maar ik heb zo'n gevoelige huid. Vooral bij hars en harsenepileren, nou dan dus spuit het bloed eruit. Dan krijg je van die korsten en die etteren ze nu en dan. En waarom zou ik het doen? Ik heb toch al een man? Ja, ja, ja. Ik heb, heb overal haar. Ik heb overal haar, zit onder van top tot teen. Ik heb overal haar, ik heb overal haar, Met al dat haar ben je nooit alleen. Ik heb overal haar, ik heb overal haar, en schat je bent me nummer één. Want ondanks die dot op mijn grot, werk je er gewoon doorheen. Dus ging ik naar de dokter, die man die schrok ervan, hij zei te veel testosteron, je lijkt nog net geen man. Dus kreeg ik van die pillen met wat extra oestrogeen. Maar hoe vaak ik ze ook slikte, het kwam er dwars doorheen. Hoe vaak ik het ook doe, ik val niet tegen op de scheren. Ik heb van alles geprobeerd, ik wilde me zelfs blonderen. Ik kan me ook nog lezen, maar daar krijg je kanker van. En waarom zou ik het doen? Ik heb toch al een man? Ja, ja, ja, ik heb overal haar. Ik, heb, ik overal haar. heb overal haar. Ik zit onder van top tot teen. Ik heb overal haar, ik heb overal haar, want met haar ben je nooit alleen. Ik heb overal haar, ik heb overal haar, en schat je bent mijn nummer één. Want ondanks die dot op mijn grot, werk je er gewoon doorheen. Ik zag dan net iemand die ik ken als Kapper, Kapper op de Kleine Noord, die is snel naar de rookruimte gegaan en ligt, ligt nu onder het biljart. Uh, ja. Wat ik zo prettig vind aan deze nieuwe tijd is dat je gewoon jezelf mag zijn. Je mag zeggen wat je voelt, wat je bedoelt, mag net als iedereen jezelf zijn. Nou, ik voel dan ook geen jammer meer om eindelijk nou eens een keer mezelf te zijn. Ik laat me lekker gaan, ik trek mijn nergens iets van aan, ik ben mezelf. Ik hoef me niet meer in te houden als er iemand loopt te duwen in een volle trein. En ik hoef niets meer te pikken en geen woede in te slikken als ik kwaad wil zijn. Oh, wat is het nou toch heerlijk om een eindelijk in eerlijkheid mezelf te zijn? Ik schreeuw een beetje rond, ik slaap wat mensen op de grond, ik ben mezelf. Ik ben uniek, ik ben geweldig, soms ik er zijn, maar één, ik mag er zijn, ik mag mezelf laten zien. Als ik huilen wil of lachen wil of gillen wil, dan geel ik ook, al is dat niet zo aangepast, misschien, ik ben mezelf. Wat ik minder goed kan hebben is als anderen zichzelf zijn, dan raak ik meestal iedereen een beetje van slag. Als de medemens een mening heeft en die mening ook nog heeft, dan vecht het toch al gauw mijn hele dag. Van die mevrouwen en meneer die zich moeten confronteren en me vragen om een aangepast gedrag. Die haat ik nog het meest, ik verander in een beest. Ik ben mezelf. Mijn vrienden en vriendinnen komen bijna nooit meer langs, want ze vinden dat ik een beetje overdrijf. Ze zeggen dat als ik zo doorga, ik er straks een lendig voor en waarschijnlijk in mijn eentje overblijf. Nou, daar heb ik over nagedacht, gedacht, er zit ook wel iets in, maar toch begrijp ik het, geloof ik nog niet echt. Moet ik dan veranderen? Er zijn al zoveel anderen. Dus ik heb tegen iedereen gezegd, ik blijf mezelf. Ik ben uniek, ik ben geweldig. Zoals ik is maar één. ik mag er zijn, ik mag mezelf laten zien. Als ik huilen wil of lachen wil of gieren, wil, dan gier ik ook al is dat niet zo aangepast. Misschien, ik blijf mezelf! Heel goed, Helen. We zijn aangeland in het blokje Onszelf Zijn. En daar hoort, hoor jij ook bij Sjaantje uit Leiden. Sjaantje komt het podium opgehuppeld. Geeft haar een warm applaus. Sjaantje uit Leiden. Het konijn zal in de tuin zijn bij de dieren en de bok. Ik hou van dieren, ik hou van mieren. Dieren houden ook van mij, mensen niet. Maar dat is niet erg hoor, want ik ga ze voorbij. Smorgens vroeg ga ik ze voeren, graantje hier en graantje daar. Het konijn krijgt lekker sla en de kip krijgt wat tataar. 's Middags lig ik wat te flutteren en te slutteren in de zon. Ik draai een gaspriet om mijn vinger, ik wou dat ik wat vrije kom met het handje en het kipje op een stok Het konijn hij zal in de tuin zijn bij de schapen en de bok Ik hou van dieren, ik hou van mieren Dieren houden ook van mij mensen niet Maar dat is niet erg hoor, want ik ga ze voorbij S'avonds krijgen ze weer eten en ik spreek ze alle toe Voor de kip zing ik een liedje, wordt het beestje lekker moe Als ze allemaal gaan gapen en gaan slapen keurig net Dan is mijn dag weer ten einde, maar ik wil niet alleen naar bed ik ben het jaantje met het handje en het kipje op een stok Het konijn zal in de tuin zijn bij de schapen en de bok Ik hou van dieren, ik hou van bieren, dieren houden ook van mij Mensen niet, maar dat is niet erg hoor, want ik ga ze voorbij In de nacht lig ik te woelen, maar ik kom er niet in slaap Oh, als hij nou maar wou komen, Jan of Piet of Klaas of Jaap Maar ze vinden me te vloderig, te sloderig, te mal Dus ik denk dat ik alleen met de dieren om me heen, dat ik altijd zo alleen, zo alleen blijven zal. Ik ben een jaantje met een handje en een kipje op een stok. Het konijn zal in de tuin zijn bij de schapen en de bok. Ik hou van dieren, ik hou van mieren, dieren hou ook van mij. Mensen niet, maar dat is niet erg hoor, want ik ga ze voorbij. Zo, mensen, het schiet lekker op. We kunnen zo aan de wijn en het bier en lekker doorgaan met de kletsen. Even dit goed zetten. En dan wordt het nu tijd voor het impro-lied. U kunt nu zelf even laten horen hoe poëtisch u bent. De eerste zin geef ik dan zelf al even. En dan moet er daarna een zin komen die daarop op rijmt. En liefst ook nog iets uh, uh, ja, met de sfeer en met herfst te maken. De eerste zin is... Het is heel fijn om bij Café Chantant te zijn... Uh, moment, fijn om bij Café Chantal te zijn. Oké, okay, nou. Vermindert al onze hartepijn. Dat vermindert al onze hartepijn. Goed zeg. Vermindert al onze hartepijn. Oeh, dat is wel een boel schrijf. misschien liever ergens anders zou zijn. Hoewel je misschien liever ergens anders zou zijn. Hoewel je misschien... Mensen, ondertussen, dit ruimt allemaal op eind, hè? Dat is wat te doen. Waar je misschien ergens. anders zou willen zijn. Oké, okay, ik heb tot nu toe. Het is heel fijn om bij Café Chantant te zijn. Dat vermindert al onze hartepijn. Hoewel je misschien ergens anders zou willen zijn. Mama, mama, mama, Ja, uh, deze meneer die is heel duidelijk. Geef me nu maar een goed glas wijn. Wijn. Geef me nu maar een goed glas wijn. Nou, daar gaat -ie. Eerst in het klad, dan in het net. En dan de laatste zin. Eerst in het klad, dan net. En de laatste zin. Want ik ben een slet, zegt hier iemand. Dat weet je niet. Even uit die, die hoek daar zo. De laatste zin is uh, eerst in het klap, dan in het net. We hebben de deur op slot gezet. Die vind ik best wel goed. De deur. op slot. Die gaan we zo meteen doen, maar eerst nog een prachtig afscheidslied. Prachtig afscheidslied van Maria Koenis. Dan gaan we zo meteen dit lied zingen. Dames en heren, u kunt meedoen met Café Chantal, caféchantal.nl. Vandaag is het op de radio uh, uh, opgenomen door Rogier. En um, Over twee weken is het op zondag 4 november van 2 tot 4 op www. En nu moet ik even goed kijken wat daar nou staat. Wat staat daar nou, www? Oh ja, radio501.nl. Ja, over twee weken op zondag. Oké. Okay. Okay. Nou, dan gaat hij dan, Maria. Jij vat uh, alles even samen ja, Ik Heel maak er fijn. even goed iets gezelligs van hoor. Een beetje ja. romantiek mag er wel in, vind ik. Ja, vind ik ook. Ja, iets leuks. Iets onverwachts gezelligs. Die zomer van twee jaar geleden. Aan het einde van het seizoen. De herfst was nabij. En toen, toen kwam hij. En zij kon niet anders meer doen. Dan iedere nacht over een dromen, dan kwam hij steeds dichter bij haar. Zijn lippen zo zacht in dat iedere nacht, en smorgens was alles niet waar. Dan was hij gewoon weer de tuinman, en snoeide haar oude plataan En de klimop, zij bloeide op, ze dacht, ga nooit bij me vandaan. Op die dag in oktober Het afscheid, de tuinman was klaar Zij zoende hem En hij zoende haar Het hield nooit meer op En het duurde een jaar 1, 2, 3, 4 Zij zoenen Zoenden zij met elkaar 1, 2, 3, 4 Zij zoenen zij hem en hij haar, één twee drie vier seizoenen, iedere dag van het jaar, één twee drie vier seizoenen, vier seizoenen, alleen maar zijn mond, het hele jaar.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 kwam het seizoen van het snoeien. De tuinman klom in de plaat aan, stond op een tak die plotseling brak. De herfst had zijn intree gedaan. Nooit zoemt hij haar zomers meer bakken, zoemt nooit meer de herfst van haar af. De winter zo kil, de lente zo stil,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 Eén, twee, drie, vier seizoenen, vier seizoenen, seizoenen nooit meer met elkaar. Eén, twee, drie, vier seizoenen, vier seizoenen, vier seizoenen. Even maar even. Alle chantantes, dankjewel Maria is alle chantantes op het, uh, op het podium graag. Alright, nou daar gaat hij dan. Het is heel fijn om bij Café Chantant te zijn. Dat vermindert al onze hartepijn. Hoewel je misschien ergens anders zou willen zijn. Geef me maar een gloed glas wijn. Nee, hier komt het tweede couplet. En we duiken met z'n allen in bed. Eerst in klad, dan in het net. En we hebben de deur op slot gezet. In het Café Chantal, in café chantant. u voor een ventje een een ventje In het Café Chantal, Café Chantal. Daar heeft u voor een wijk, de hele middagsje. Daar heeft u voor een wijk, de heen. Heleen Butijn Hoera Irina ofwel wel Elisbel.assaya Hoera Helemaal uit Leiden Maar één bakker Hoera Erika Nannings Hoera Erika Nannings Hoera Maria Kunis de Mooiste knapste zangeres van de hele wereld Hoera voor Maria Kunis En Manuel van der Ven Onze poëet, Hoera Maatje Brand Hoera Helm van Wessel, wat zong zo mooi, komt dan bij mij. Hoera! En Mark Seim, hoera! Tot in november, de derde zondag. Ik dacht dat het de 21ste was. Doeg! En ons aller aanvoerder. Zo, dat was hem weer Café Chantal Van de maand oktober is weer geschiedenis. Je hebt vanmiddag geluisterd naar de live registratie van Café Chantan van 21 oktober 2012. Alle informatie over Café Chantan kun je vinden op de website www.caféchantant.nl. En daar vind je ook alle data voor het seizoen 2012-2013. En Radio 501 is er dan ook weer bij. Uh, e-mail kun je sturen naar rogierradio 5 lijnnl Of als je iets algemeens kwijt wil aan Radio 5 lijn dan kun je je e-mail sturen naar studioradio 5 lijnnl Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende maand. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 501.